Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de dood van een baby in Ter Apel is niks strafbaars gebeurd. Anderhalve week geleden overleed een kindje van drie maanden oud... in een sporthal bij het aanmeldcentrum. Het OM onderzocht de zaak, maar daar kwam weinig uit. Dat vertelt mijn collega Ellen Kamphorst. Ze hebben het lichaam van die baby onderzocht... maar ja. ook getuigen gehoord die daar aanwezig waren. En de officier van justitie heeft nu dat lichaam vrijgegeven... en geconcludeerd nou, dat er geen sprake is van strafbare feiten. Ook verschillende inspecties, zoals die voor de gezondheidszorg... Doen onderzoek. Naar de dood. Zij kijken bijvoorbeeld of de baby in de sporthal wel genoeg zorg kon krijgen en of de leefomstandigheden er oké okay waren. Bij een aanslag in Herat in Afghanistan zijn volgens een arts zeker 18 doden gevallen. Gebeurde bij een explosie in een moskee waar op dat moment het vrijdagmiddaggebed bezig was. De afgelopen maanden pleegde de islamitische staat meerdere aanslagen in Afghanistan. Of IS ook achter deze explosie zit is nog niet duidelijk. AZ kan een flinke boete verwachten. De Europese voetbalbond tikt de club op de vingers vanwege de wedstrijd vorige maand tegen Gil Vicente. Supporters gooiden toen spullen op het veld. AZ moet nu 50.000 euro boete betalen... en ook zijn er bij de volgende thuiswedstrijd in de Conference League minder fans welkom. En over een half uurtje wordt er al geraced in Zandvoort. Dan begint de eerste vrije training. Meer dan 35.000 fans zijn vandaag op het circuit en de sfeer zit er al goed in. Goedemorgen dames en heren, welkom bij het circuit van Zandvoort. Hoe staat u te nou op te wachten? Om te de coureurs die langskomen. Wie heeft u al gezien? Leclerc, Sainz, uh, Vettel, Magnussen. dag is al goed eigenlijk. Maar ja, nog één iemand. Uh, wachten jullie op, hè? Ja, Max Verstappen. Ja, precies. Vanmiddag is er ook nog een tweede training. Zondag om drie uur, dan start de grote race. Weer nog veel zon, maar af en toe komt er ook een wolk voorbij. Het is 23 tot 27 graden. Morgen meer wolken en in het zuiden kans op een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB.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 Web nu ZFM luncht. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het, op het circuit. Race radio. Race radio. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend. Weekend. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race radio.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 I look like friends of mine now Teken jullie op, And maybe <laughs> <Ja. laughs> Aan de andere kant van, uh, van het nieuws. Het laatste uurtje. Ja, ja. En dan ja. weer gauw naar het strand. En dan weer gauw naar het strand. Nou, met met, met, met Harry. Harry. Harry is de zeemeel. Harry en Bellefonte. Charlie is de hond. Ja, ja, jij bent Charlie. Klopt, ja. Hij reageert er ook op. Ja. En uh, nee, ga eerst even naar de duinen. Dat had ik je beloofd. Ja. Ja. daar zit hij ook op te wachten. Ja, ik kan me voorstellen. Dus. Even achter de knijnen aan. Ja. ja. Uh, we hebben een verzoeknummertje. Harry Bellefonte met Island in the Sun. Laat me horen. Island in the Sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea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 Surging tide, oh island in the sun, built to me by my father's hand. Maar uit. Ik ga kijken of ik er eentje heb die niet hapert. Oké. Okay. wel, Fleetwood Mac met Dreams. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez... et un c'est pas... Nou, leuk nummer inderdaad. Dus ja, dat toch? maken we ons uh, begin tune, tune van De volgende week. Ja, vanaf volgende week. Uh, okay. Dus Happy gaat er dan uh, uit? uit. En dan krijgen we I'm an Albatross. Albatross. ja. Moeilijk uitspreekbaar, maar dan komen wij wel uit. Hebben we nog leuk nieuws of zo? Of gaan we gewoon door met? Nou, uh, tijdens de vakantie... Ja. is uh, Charlie ontsnapt. <laughs> in Duitsland. Oh jee. En... Uh, was losgebroken. En nou ja... We, en hij... had wat kippen gevonden bij een uh, boer. En hij heeft daar... twee kippen doodgebeten. Dus sindsdien <gasps> staat hij bekend als... Charlie de moordenaar. <laughs> nog niet in voor Charlie. Nee, nee, nee, nee. nee. Hij is, is gewoon met kippen, is hij niet, uh, niet betrouwbaar. Goed dat nee. hij niet zoveel kippen hebben in de studio. Hè? Nee, nee, nee, gelukkig niet. Hij uh, we wel schrik in, hoor, Je sta je daar tegen zo'n duister. Sorry. Ja. Sorry. En wat doet hij met die kippen? Hij eet ze niet op, natuurlijk. Hij he? eet ze niet, nee, hij bijt nee. ze alleen dood. Ja? Ja. Nou, is dat zo'n ras, zo'n... Uh, ja, nou, dat is dat yeah. yeah, ja. Denk... In, de, in, in de duinen heeft hij het ook al met die, met die konijnen. Ja, dat is ja. Je kan, zou hem daar in de duinen nooit los kunnen laten. Nee, ah, dat doe je nee. niet. Mag toch wel nee. een konijntje op zijn tijd? Er zijn te veel konijnen hoor. Dus voor mij mag het. Ja. Nee? Nou. Dat is een lief konijntje met van die lief ja. kleine oortjes en flappie. Eind... Ja, flappie. Nee. Nee? Nee, dat doen we niet. Oh, ja. En we een husky liedje doen? Ja, leuk. Ja? Ja. Ik. <laughs> I'm <laughs> running <laughs> leuk ja. nummer inderdaad. Je hoorde hem, begint zo. Is dat echt, hoor je hem wel eens zo huilen? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Deed die laatste ook volgens mij. Ja, Als, dus nee. hij doet het dus wel vaker hoor, tegenwoordig. Oeh, <laughs> nee. Nee, hij, hij doet het nog niet op commando. We, ja. we, we gaan het hem wel leren. Ik zou hem maar, trainen, ja. Ja. Dat heb je tenminste wat aan. Oké, we gaan door. De langskop van de week. Deze week uh, weer iets bijzonders. Want uh, ik heb een, uh, twee weken geleden in, uh, op woensdagavond een leuk programma gehad met Rick Pimentel over Tot World En toen hebben we besloten dat uh, Tot eigenlijk toch wel een nummer in de top 2000 moet hebben. Huh? Dus we gaan elke week gaan we nu één uh, nummer van Tot Run spelen. Om, en dan mensen proberen te bewegen op uh, tot te gaan stemmen. Okay. Dus ik laat nu drie nummertjes horen van hem en dan mogen wij gaan kiezen. En de luisteraars mogen natuurlijk ook uh, bellen, schrijven, mailen wat zij het nummer vinden dat in de top 2000 moet. Het eerste nummer is uh, Bang the Drum All Day. En dat is ook misschien een intronummer voor uh, dit programma. Dus. Oké. Okay. Dit is het eerste nummer van Tottenham, Bang the Drum All Day. MUZIEK oh. dus achterin volgens uh, Bang the Drum All Day. En I Saw the Light van uh, Todd Rundgren. Dus twee grote kanshebbers. Maar nu krijgen we de kans hebben, die, of uh, het nummer wat ik eigenlijk het mooiste vind. Uh, waarvan ik vind dat dat zeker in de top 2000 mo moet. En dat is Todd Rundgren met Hello, It's Me. Oké, okay, wat, wat we dus willen proberen is eigenlijk om toch een, een nummertje van Todd Ruttegren in de top 2000 te krijgen. En uh, jullie mogen ons laten weten welk nummer dat moet worden. Wij stellen voor Bang the Drums All Day Long. Uh, I Saw the Light. En mijn persoonlijke favoriet Hello It's Me. Dus ik denk wel dat het niet gaat worden. Welke gaat worden? Hello It's Me. Het ja. laatste nummer wat je hoorde, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Vind je ook het Ja, vind ik ook ja. het beste, ja. Oké, okay, dus laat het ons weten. Mail, e-mail persoonlijk. Uh, en dat nummer gaan we dan elke week draaien tot de top 2000. Ja. Yeah? Oké. Okay. En uh, andere nieuws, dat we met uh, de krochten gaan we aanstaande volgende week vrijdag. Want dan ben ik niet, uh, helaas niet bij de uitzending. Maar dan gaan we naar uh, Bettis Borges. Yeah? Van ja. Sweet the Buster. Die gaan we interviewen. En dan gaan we... Nu een nummertje van horen van Still Believe. Gaat u gang. You make me feel Like Cover. Cause each time that you walk out of me, baby, you left, you leave me with a broken heart. And I need my way to quit, cause I came to win. Love En die was ja. Sweet the Buster, die ga ik dus volgende week vrijdag uh, interviewen. En dan uh, een week of twee, drie later ga ik het uh, op uh, de woensdagavond uitzenden. Nou, zou ik de agenda eens doen? Ik zou het wel doen. Ja, in Caprera is uh, zaterdag 10 september frank boeien. Oké. Okay. 30 gulden, 30 gulden, 30 euro is de, de, de entree kosten. Ah, ja. Oh, er zijn nog kaarten te koop, ja. En er zijn nog kaarten te koop. Dus, uh, dat is in Caprera. En dan heb ik uh, Lindsay Buckham in de Philharmonie. Ja, en, en dat is de zanger van... Uh, ja, Fleetwood Mac. Heel goed, de zanger ja. en de gitarist, ja. Ja, hij had kaartjes daarvoor. Ik heb kaartjes daarvoor, ja. ja. Ja. En... Uh, ja, dat hij toch naar Haarlem komt, vind ik ook wel uh, ja, ja. Toch bijzonder, hoor. Ja. Absoluut. Een hele mooie Petra als Roemers. Maar ik denk dat Roemers zo mooi is geworden... omdat er zoveel conflicten hadden. <laughs> die gasten. Ja, ja, ja. Iedereen ja, ja. lag met iedereen overhoop in die tijd. En in bed, ja. En in bed, ja. <laughs> Heb ik in de stad Schouwburg op 25, zondag 25 september... Simone Kleinsma, daar zijn nog kaarten van te, koop, van, van te krijgen. Voor te en, koop. Uh, voor te koop te <laughs> <Ja>. krijgen... Uh, <laughs> Whatever. <laughs> Whatever, ja. Yeah. En dat uh, is een uh, uitzending die ze gemaakt heeft... Uh, waarin ze vertelt over de afgelopen jaren... waarin ze heeft moeten ontdekken hoe het is om alleen verder te gaan. Ah. Om een nieuw begin te maken moet je eerst opruimen en durven weggooien. Zodat je iets overhoudt uh, wat het begin, begin kan zijn van iets nieuws. Monen neemt je mee in haar verhaal. Ze hebben toen echt uh, echtgenoot verloren. Oh, oké. Okay. Dus... Uh, nou, dan hebben we nog in uh, Zandvoort... volgens mij is dit weekend daar iets te doen... maar ik weet niet precies wat. Oh ja, de diarree -wedstrijden. <laughs> uh, Volgende week, zaterdag... is het Nederlands kampioenschap... Natural Bodybuilding. Het kampioenschap is een open kampioenschap... wat inhoudt dat atleten uit heel Europa verwacht worden... Atleten dringen mee naar prijzen in eigen categorieën. Overal prijzen en kunnen pro-cards winnen. Waarmee ze zich kwalificeren voor professionele wedstrijden. Even moesten. En dat gebeurt in de krochten? Ja, dat gebeurt in die de krochten. Dus zaterdag van 1 tot 6. Ja. Ga je meedoen met. Uh... Nee, ik ga niet meedoen. Nee, nee ah. succesiel voor die andere. Ah, joh. Ja. Je, kan, je maakt. <laughs> ja. Kun je meedoen met professionele wedstrijden? Ja. Zondag 25 september zijn de shanty -koren weer in Zandvoort. En dat is altijd wel erg leuk. Dus de zeelieden begint om uh, 10.30 uur Met ontvangst van 10 koren in een nieuw unicum. Hier zullen zij optreden, verzorgen voor bewoners. Ja, mooi, mooi, mooi. Dus. En van 1 tot 10 uh, voor 5 wordt er op locatie gezongen. 10 dus, uh, voor 5? Ja, tien voor vijf. Tot tien. Ja, maar het is ook wel precies tien voor vijf. Hè. Dus ja, niets. dan uh, gaat het zeker eruit. <laughs> 16 uur 49, 16 uur 51. Nee, 16 uur 50. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik, ik verzin dat niet. Dus. Oké. Okay. En weet daarna gaan ze denk ik het dorp in. Dat uh, ja, is ook dat, al is altijd. dat vind ik altijd wel leuk. Ja, dat vind ik ook, ja. Dus. Ik vind het niet echt mijn muziek, maar het is leuk om te horen. Het is een de leuk om te ja. Nou, hoort er allemaal bij. Ja. Leuk van die uh, dingen. Nog meer? Nog of? meer. Heb ik nog wat positief nieuws. Uh, nou ja, dat het nieuwe corona uh, goedgekeurd is voor Nederland. En dat we in september, oktober, uh, nieuwe prik kunnen halen. Ja. Ja. En uh, de PFAS... O, gratis tampons en maandverband in Schotland. Schotse meisjes en vrouwen kunnen voortaan... gratis tampons en maandverband en menstruatiecups krijgen. Nou, vind ik ook heel, heel, heel, heel uh, goed. Ja, het gaat een beetje ver. Ik wil ook als printjes gratis krijgen nou, voor mijn katers. Lieve schat. <lacht> <lacht> Kleinigheidje. Maar ben jij elke maand uh, verplicht een Vaker. kater? <lacht> Nee, verplicht, hè? Nee, dit is iets wat je niet zelf in de hand hebt. Je kan, het is niet zo van, goh, ik ga niet zuipen, dus dan word ik ook niet ongesteld. Sorry. Ja, een, Sorry. een beetje verkeerd. Dat is ik jammer. Muziek! Je begon je zo... Dat was het weer. Yes. Afscheid nemen. Nou, heel goed. Heel graag tot volgende week. En volgende week ben ik er weer met mijn uh, wederhelft. Uh, Keurig, ja, ja. Die heeft zich dan kunnen losweken van de F1. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. En ik ben, de week daarna zijn we er weer. Dus uh, iedereen een prettig uh, F1 weekend. Een uh, ja. race. race, ja. race radio weekend. En uh, nou. tot ziens. En geniet van de, van de entourage in Zandvocht. Doen we. <laughs>